waarvan een uitwerking uitgaat alsof je schedel wordt ingeslagen... met een schijf citroen die om een forse goudstaaf gewikkeld zit. Het handboek vertelt ook op welke planeten... de beste pangalactische huigvergruizels gemixt worden... wat ervoor gerekend wordt... en bij welke vrijwilligersorganisaties men kan revalideren. Zes grote pilsen, Dat kan een beetje gauw... op de wereld staat overgaan. Is het eerlijk, meneer? Nou, daar is het mooi weer voor. Ga je vanuit ons naar het voetballen, meneer? Nee, heeft geen zin.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 Ja, wat komt me eigenlijk, dan kom je hier te doen. heeft mij verzocht een enkel woord tot u te richten, ten einde de werkzaamheden aan deze zo magnifieke en roemrijke Weringer rondweg in te luiden. En moet mij eerst en vooral van het hart, wat een grote eer aan welke groot voorrecht ik het acht voor u, Burgers van Barsinger Veen, dat deze vrunkellieuwe stijlweg wordt aangelegd door uw eenvoudige negerheer. Pardon, pardon, door dit pittoreske landschap? zult zijn bij het vooruitzicht dat uw onduidelijke roemloze gewucht binnenkort uit de klei zal reizen als een magnifiek en roemrijk nieuw benzinestation, annex Wag restaurant en een welkome verpozing en veelalijke sanitaire faciliteiten zal bieden aan de verroeide doorgaande reiziger. op! En wat moeten wij dan, houden. Het is dan ook met vreugde in mijn hart... ...dat ik deze fles zo magnifieke en roemrijke champagne... ...stuk sla tegen de nobele boeg... ...van deze zo magnifieke en roemrijke gehele boeldozer. Wat is dat? Oh, niet zo dat. Ze zijn nog niet begonnen. Oh, mooi. Ze breken waarschijnlijk alleen je huis, hoor. Wat? Ja, dat maakt in dit stadium toch nauwelijks meer iets je hebt gelijk. Wat zullen we nou krijgen? maar dat is tegen de afspraak. Ach, gun ze die lol. Ach, zo, de op met je stomme verhaaltjes. Ze slappen mijn huis in elkaar, verdomme Hugo. Hugo is nog helemaal te... Hugo, kom en... terug. Je maakt je druk om niks. Godsamme, ik kan maar beter achter hem aangaan. Hallo, mag ik vier pakjes spinders van u? Vlug. Zeker, meneer. Alsjeblieft. Dat is dan drie gulden. Ja, hier. Uh, dat is oh. goed zo. Meen je dat nou, meneer? Ik bedoel.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 wat is dit in Jezus' naam? Een vloot vliegende schotels, wat dacht jij dan? Wat hier vliegende die de schotels? Mee. Wat daar vliegende schotels? Een gewone vogonische bouwvloot. Een wat? Een bouwvloot van vogel. En ik heb een paar uur geleden het nieuws van een kopstop opgevangen op mijn sub-eterradio. Oh, ik geloof echt dat ik het volgende iets niet te veel begint te worden. Ik denk dat ik maar eventjes ergens ga liggen. Nee, blijf hier, rustig maar. En hou je maar vast aan deze staaf, dan kan je niets gebeuren. Aardbewoners, uw aandacht. Door die plakt toch de vogel te zout Zoals u ontwikkeld begrepen wilt hebben, vereist uw stemmingsplan voor de afgelopen regio's van Welberg. de spiraalarm van Melkweg de aandacht van een verruimelijke expresgoedte door uw sterrenstelsel. En helaas is dat in een aantal planeten waaronder de huwen op de nominatie verplaatst om gesloten te worden. Een en ander zal hoogstens streepen aangebieden in de slag nemen. Dank u.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 Laten we de reëel blijven met zijn. Het ligt vier lichtjaren hier vandaag. Dus waar praten over? Het is vrijwel zeer, maar als u zich de moeite neemt te nemen, dan verdiepen in plaats van de aangelegenheden, dan moet u het zelf maar weten. Activeer de vernietigingsstraal. God, ik weet het niet hoor, maar dat is dat voor een landelijk afgrotplan?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 Het Transgalactisch Liftershandboek is geschreven door Douglas Adams... en werd vertaald door Jean-commandeur en Rien Verhoef. De rolverdeling was als volgt. Verteller Herman van Run, Hugo Veld, Marienix Kappers... Amro Bank Luc van der Lagemaat, de heer Stijsselaar Wichbold-Kruiver... de kastelein Siep Laan, mevrouw van de wetering Bol Ineke Holtshaus... en Praktopper volgens Schnauts Joop Reynolds.